En hey, wat gebeurt er dan? <laughs> Niks. <laughs> Jawel. Vorig jaar is daar nog een tomaat in Kleine rode tomaatjes. Heel erg lekker. Maar die heb je dan toch zeker eerst geplant? Ja, denk ik toch ook. Nee. Ach, maak mij nou wat wijs. Misschien kan een tomaat zich wel door de lucht voortplanten. Nee, dat kan niet. Hij moet geplant zijn